9 uur, gaat Kluk met het NOS-journaal. De Griekse president Papoulias vindt een zakenkabinet... dat de economische crisis het hoofd biedt. Hij praat erover morgen verder met alle politieke partijen... met uitzondering van de extreemrechtse Gouden Dageraad. De president zat vanavond anderhalf uur om de tafel... met de onderhandelaars van de meeste partijen. Dat leidde niet tot een doorbraak. Het linkse Syriza-verbond en Democratisch Links... doen morgen mee aan het overleg. Syriza ziet overigens niets in een zakenkabinet en houdt vast aan zijn principiële bezwaren tegen de bezuinigingen... die het IMF en de Europese Unie hebben opgelegd... in ruil voor miljarden euro's aan steun. Asielkinderen die in Nederland zijn geworteld... moeten voorlopig niet worden uitgezet, dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert. Hij roept de Tweede Kamer op de uitzetting van deze asielkinderen... controversieel te verklaren. Dullaert wil voorkomen dat tientallen kinderen... de komende maanden worden uitgezet. Woensdag bespreekt de Kamer welke zaken zo gevoelig liggen... dat ze moeten wachten tot na de verkiezingen. 81 CDA-gemeenteraadsfracties roepen de Tweede Kamerfractie op het voorstel van PvdA en ChristenUnie om kinderen na acht jaar een verblijfsvergunning te geven aan een Kamermeerderheid te helpen. De site van het scholierencomité LAX, waar kandidaten kunnen klagen over de eindexamens, lag aan het eind van de eerste examendag urenlang plat. De servers konden het aantal bezoekers niet aan. Rond acht uur waren er 5500 klachten binnengekomen. De meeste gaan over het VWO-examen Nederlands. Ook waren er veel meldingen over het havo examen kunst... dat op de computer gemaakt moest worden. Zo klaagden leerlingen dat de computer op school het niet deed. Sommigen deden daardoor vier uur over het examen. Het weer vanavond en vannacht breidt een gebied met neerslag... zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Morgen veel bewolking, geregeld buien. Af en toe wat zon. Voor het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journal.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 Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos. Uw jaarverslag is full color uitgeprint op A4. Ik herhaal: A4. Regis en NS introduceren Station to Station. Uw netwerk van flexibele werkplekken op stations. Met alle kantoorfaciliteiten. Kijk snel op regisnstationtostation.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com.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 Het is die day in Griekenland. De president die wil daar een zakenkabinet. Gaat dat ervan komen? En is dat dan wel de redding? Dat hoor je zo rond half tien. En Dries Roefing die presenteert vandaag zijn nieuwe EK-singel. Natuurlijk hoor je die hier. Maar we vragen ons ook af waar blijft de oranje gekte? Daarom zometeen de baas van de oranje camping. En een onderzoeker die precies weet zit hoe het met de EK koorts. Of eigenlijk de afwezigheid daarvan. Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan Twitter.com. Stress, klotsende oksels, vergeten passers en geklagen over piepende schoenzolen. De schoolexamens zijn weer begonnen. Dit jaar is het examen nog strenger geworden door de nieuwe regels van de minister. Nou, elke dag duiken wij in de geschiedenisboeken naar aanleiding van het nieuws van vandaag. En dan blijkt dat het examen vroeger al genoeg trauma's opleverde zonder al die strenge eisen. Jacques Dane is hoofd van de collectie bij het Onderwijsmuseum. Jacques, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, dan duiken we even in de geschiedenis en dan uh, is er een bepaalde periode dat de ja, examens eigenlijk ook nachtmerries opleverden. Nou, examens die leveren al eeuwenlang nachtmerries op. En uh, we kunnen zelfs teruggaan naar het oude Griekenland, uh, ongeveer 140 na Christus. Toen was er een, uh, een Griekse wijsgeer en die zei van ja, die droomt dat hij zijn les niet goed kent, die staat op het punt om iets te doen waar hij nauwelijks verstand van heeft. Aha. Dus het bestaat al heel erg lang en... In de westerse samenleving is het eigenlijk door Sigmund Freud geïntroduceerd, die in 1900 een boek schreef, dat heet Droomduiding, toen. En daarin heeft hij het woord examendroom geïntroduceerd. En dat was een geen maar dat was een nachtmerrie, zoals je net al zei. Klotsende oksels, eh, angst, eh, vergeten passers, noem maar op. En dat ging specifiek, die nachtmerrie, die, zoals Freud die bes beschreef, ging echt over het maken van examen? Die ging echt over het maken van examens. Dat is een periode in je leven waar je dus heel erg ja, intensief met iets bezig bent. En je moet heel erg presteren. En er komt er misschien ook faalangst bij kijken. Ja. Het maakt dan zoveel indruk op je... dat je dat dan ja, je, je verdere leven lang met je meeneemt. En, en het soms uh, weer terugkomt. Ja, en die examendroom zoals Freud hem beschreef. Hoe ging die dan precies? Nou, Freud die, uh, die, die beschrijft uh, uh, dromen die zijn cliënten hebben gehad in zijn praktijk. Maar hij zegt ook van zichzelf... ik was op een gegeven moment bij een, een, een, een uh, examen uh, chirurgie En... Uh, het, het, het ging gewoon op een gegeven moment niet meer in zijn droom dan. En ja, dan wordt hij balend in het zweet wakker. Terwijl hij, die, terwijl hij dat examen wel gehaald heeft. Ja, en ik neem aan bij Freud, staat het voor iets anders? Hè? Het gaat natuurlijk niet louter en alleen maar over die dromen. Ik heb het net nog nagekeken, het staat ook voor seksualiteit. Maar hoe, hoe we dat dan, hoe dan zouden moeten interpreteren, dat weet ik ook niet goed. Ja, dat je balend in zweet wakker wordt. Ja. Iets met ja. seks. Ja, nee, dat is duidelijk. En, en um, verbond hij ook de conclusie eraan... dat mensen die aan die dromen lijden ook een, ja, een persoonlijkheidsstoornis hebben, bijvoorbeeld? Nee, want uh, die, het is zo algemeen kennelijk uh, dat, dat mensen een examendroom hebben... Sommige mensen durven er niet over te praten, zegt ook een andere droomduider, uh, dat dat bijna iedereen hem heeft. En ik heb ook verschillende interpretaties gehoord. Ik, uh, ik hoorde vandaag bijvoorbeeld iemand die heeft ook een examendroom, angstig, is bang om niet op het examen te kunnen verschijnen, uh, zit daar helemaal alleen, en noem maar op. Maar als zij dan wakker wordt, dan is ze blij, want dan denkt ze van, oh god, ik heb mijn examen gehaald, oh heerlijk. Dus het was inmiddels alweer 15 jaar geleden. Geloof ik. Dus... Oké, okay, maar als je vannacht als uh, arme leerling die nu eindexamen doet, als je wakker wordt uit je examendroom, dan kan je gerust zijn. Het is een officiële, door de psychiatrie erkende aandoening. Het is een officiële door de psychiatrie erkende aandoening. Nou, die het... overigens helemaal niet uh, gevaarlijk is. Ik denk dat het een enorme geruststelling is, ja. Dana, dankjewel. Graag gedaan. De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Bijna 12% van de jongeren zit nu zonder baan. In één keer je droombaan zit er voorlopig niet meer bij. Hup. Ik zoek een baan. Ja, een beetje lullig voor al die mensen die nu examen doen. Als je dan dit hoort. Ja, er is een dikke grote kans dat je straks uh, werkloos bent. Nou, wij helpen je dan. Tenminste, wij helpen in ieder geval de jongeren die nu al werkloos zijn. En dat doet BNN-DJ DJ, Timor Perlin. Die speelt voor Reddende Engel. Hij uh, brengt jou in contact met vrienden van BNN Today... die misschien wel een baan voor jou kunnen fixen. Donderdag, dan hoor je hier Wesseling. Wesselink. Zij is uh, keurig netjes in vier jaar afgestudeerd... en wil dolgraag aan het werk als communicatieadviseur in de mode... Maar ja, zij heeft geen netwerk. Timur gaat met haar langs bij modeontwerper Hans Ubbink. Anniek, ja. We zijn bij Hans Ubbink. Joe. En daar heb je heel veel mee. Want jij houdt heel erg van mode, bijvoorbeeld. Mm -hmm, dat klopt. Ik, ja. uh, ik heb gereageerd op allerlei functies bij onder andere Marlies Deckers. En die zeggen eigenlijk. We nemen je alleen aan als je een groot netwerk meeneemt. En toevallig ben ik familie van Victor en Rolf. Dus daar heb ik er een keer in gegooid. Maar dat was niet genoeg. werkte niet. Die werkte niet. <laughs> die werkte niet. Nou, we gaan beginnen met uh, de tweede stap van je, van je netwerk dan, Hans Uppink. Ja. Wat zien we? Wat zien we? Och, echt een kantoorpand gewoon. Ja, eigenlijk uh, overal kleren. Ja. Hans Uppink. goedemorgen. Goedemorgen, Aniek. Hallo. Welkom. Hans, hallo. Teamorde dus, uh, Aniek. Ik uh, ben op zoek naar een baan in de communicatie, PR, en eigenlijk overal zeggen ze ja. We kunnen je niks bieden, want je moet een netwerk hebben in de mode. Wat is je eerste indruk voordat we gaan zitten van, van Aniek? Uh, Aniek is uh, lichtelijk nerveus. Uh -huh. hey, dat hoor je ook. Hè. Ze zit hoog in de adem als ze praat. En, uh, en dat is goed. Waarom is dat goed? Nou, Dat betekent dat ze, er, uh, dat ze het belangrijk vindt. Ik bedoel, relaxed is goed, uh, maar relaxed eager is beter. Waar let je nu heel erg op bij, bij, het, bij het aannemen van iemand? Ik kijk uh, naar wie zit er vorm. Hoe kom je over? Uh, hoe ver wil je gaan? Uiteindelijk is jouw... Je inzet, je drive, is het allerbelangrijkste. Nick, wat, wat is er graag wat je, wat je... Dit is wat wij doen eigenlijk. Oh, wat geweldig. Dus een een blauw shirt met, uh, aan de binnenkant. Met aan de binnenkant een, een foto van een backstage van vorig jaar. Ik kijk altijd van hoe kan je iets ver bijzonderen. Mijn vader zei altijd, Hans, noem het nou niet nieuw, want daar schrikken mensen van. Dus zeg zegt dan vernieuwd. Hij moet dus iets bijzonders aan zitten, iets persoonlijks. En vandaar dat ik ook zoek naar mensen die betrokken zijn bij wat ze doen. Ze is een achternichtje van Victor en Rolf, Hans. helpt dat. Uh, alleen als ze een bril draagt. <laughs> je hebt het over, ik heb geen netwerk. Ja. En dan heb je zo'n enorme ingang. Da waarom maak je ja. daar geen gebruik van? Waarschijnlijk weten ze niet eens wie ik ben. Is, da is daar een gêne van jou om, om ze te benaderen? Uh, ik denk dat zij niet zo, zo snel starters zijn, maar Dat ze dan wel uh, misschien iemand de kans geven voor een stage. Want ik zie wel dat heel veel mensen stage lopen. Um, maar ik weet sinds kort ook dat een stage voor mij niet meer mogelijk is. Toevallig heb ik vorige week een, een, een brief naar de Belinda gestuurd. Die zocht ja. een alweer aan redactiestagiaire. Toen dacht ik, nou, wat leuk. Dat ga ik doen? Dat ga ik doen. Dat maakt me niet uit dat ik weinig betaald krijg. Als ik maar gewoon, je zit uh... niet meer op school? Nee, inderdaad. Dus ze mochten me niet uh, onderbetalen. Precies. Dus dat, uh... Ja, dat is, dat is inderdaad wel... Uh... Wel iets waar iedereen die nu nog een opleiding doet op, op moet letten. Als je stage kan lopen, ga het doen. Ja. En loop twee keer stage, drie keer stage, blijf gewoon ingeschreven. Ja. Um, want anders is het inderdaad voor de, de werkgever niet meer mogelijk om jou als stagiair aan te nemen. Ja. Sorry. Komt er komt een lege kledingrek tussendoor. <lacht> Als Hans een schoonmaker zocht... Of, of, of iemand om elke keer geld in de parkeermeters van, van de klanten te doen... Oh, dat, dat, zelfs dat zou ik doen als ik gewoon in de omgeving zit. <laughs> Zoek je nog een parkeermetervuller? Um, nee, kijk, ik denk dat dat wel de goede instelling is. Eén ding wat je wel moet onthouden... is dat mensen je dan heel snel gaan zien als het meisje... wat altijd... De koffie heeft verzorgd. Mm -hmm. Ja, wat weet die nou van communicatie? Die gaan we toch niet vragen. Ik, ik zou eerder zeggen van jongens, ik wil heel graag hier werken. Ik zou heel graag dit doen. Mm -hmm. Ik wil graag meedenken. Maar ik weet dat jullie iemand zoeken voor de koffie. Als ik dan de koffie ga doen, mag ik dan één dag per week of een halve dag per week met projecten meewerken, waar waarin ik kan laten zien wat ik kan. Maar ondertussen zorg ik dat iedereen koffie heeft. Dan denk ik dat de kans groter is dat je ergens terechtkomt. Want dan laat je ook zien. Ik wil hier echt gewoon zitten. Nee, dat is inderdaad een hele goede. Want ik, ik heb me ook wel eens uh, afgevraagd. Uh... Een grote bedrijven waar ze een receptioniste zochten, zal ik dat gewoon doen. Maar ergens was ik ook wel bang dat ze dan niet zagen dat ik de brains had en dat ik iets meer kon. Nou, ik zie daar het koffiezetapparaat. Hm. En, ik, en ik zie daar dat boek van Hans, wat jij, waar jij misschien aan mee wil werken, Human Holidays. Ja, klopt. Nou, misschien dat jullie, ik, ga, ik laat jullie nu wel alleen, dat jullie gewoon samen een soort van, tot een soort van optie kunnen komen. Ja, nee, dat lijkt me, dat lijkt me helemaal goed. Dus jij gaat dat binnenkort voor mij schrijven? Ik ga dat schrijven. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is hier nu zojuist gebeurd, jongens? Ik knip er even met mijn ogen en uh, ze gaat dan eens wat voor je doen. Nou ja, goed, zij wil er graag ervaring opdoen. Dan moeten we kijken of daar een manier voor te vinden is dat dat in een andere vorm kan. En we hebben duidelijk een gedeelde passie, bezieling. Dus dan vertrouw ik haar wel toe om daar eens uh, mee aan de slag te gaan. En dan uh, houdt het haar een beetje van de straat. <lacht> Aniek Wesselink met Timo Perlin. En morgen dan hoor je het verhaal van deze jongen. Help, ik zoek een baan. Ik ben Raoul Lengen, ik ben 27 jaar. kom uit Eindhuizen, dat ligt in Limburg. Dag, vriendelijke Raoul. Hij is een fanatiek schaker. Klein van stuk, rechthoekig brilletje. Een nette blouse. Nou ja, eigenlijk zo so far so good. Maar let op, Raoul is nu al 500 dagen kaching werkloos. Uh, nou, ik heb twee opleidingen gedaan. Uh, Eerst heel accountancy. Toen ben ik verder gegaan met uh, personeelwetenschappen in Tilburg. Heel leuke opleiding. Ja, en de opleiding ligt er dus niet. Maar na 127 sollicitatiebrieven heeft Raoul gelukkig wel een idee waarom het maar niet wil lukken. Nou ja, ik merk uh, bij mezelf dat ik het uh, wat lastig vind om mezelf direct te kunnen presenteren. Af kom ik wat zenuwachtig over dergelijke en dergelijke. Ja, ik wil ook heel veel van mezelf vertellen. En ik merk dat bij ontvangers af en toe is van waar heeft hij het nou over, zeg maar. Ja, waar heb je dan precies? over, Raul. Ik wil dit vertellen, dat vertellen. En omdat het allemaal door één heel smalle trechter te moet komen, ja. zeg maar, ja. ja dan is bij de ander zoiets van ja, er zit geen samenhang in of zo. En ja, wat betekent dat ja, ja, voor Ja, ons ik begrijp het allemaal wel. Stop maar, stop maar. Hier is geen chocola van te maken. Wie dat wel kan, is misschien jouw ideale coach. Danny Makic. Daar ga ik je aan voorstellen. Dat is een jonge en zeer gedreven. Ach, we kennen hem allemaal wel. Zeer succesvol ondernemer. Jou ook al bekend, natuurlijk. Nou ja, wat uh, ik van ik heb gezien op internet en dergelijke dat op televisie is die iemand die... Ja, en heel jong is, maar tegelijkertijd zichzelf zo makkelijk presenteert. Uh, weet geuren en kleuren uit te vertellen. Neemt de leiding in gesprekken. Nou, dat soort dingen allemaal. Dan denk ik van, wauw, op die leeftijd. wat hij is gewoon jongen dat ik die zo netjes neerzet. Yeah, daar we ik heel veel van leren eigenlijk. Nou, je bent toch niet de enige, Roel Ik kijk er ook naar uit je ontmoeting met Danny Mekic. Tot morgen. Ja armere ol. Beetje zenuwachtig. Maar morgen met Danny is het Today. Dat morgen vandaag nog onze Erben Wennemars. Die sport mee met een van de Olympische sporters. Vanavond is dat discuswerper Rutger Smit. En hoe hem dat afging, dat hoor je zo meteen. En uh, hoe Erben dat afging ook. Vandaag was Erben trouwens meetrainen met de Olympische equipe paarden. Hoe noem je dat? Dressuur. Dressuur en uh, Erben, zijn nekje zit er nog aan vast, geloof ik. In ieder geval. dat was de eerste keer op een paard ooit. En dan ging hij ook meteen springen. En het schijnt nog steeds goed met hem te gaan. Dat binnenkort dus. Um, nog meer nieuws over Griekenland. En nieuws over de race om het presidentschap in Amerika. hoor je met Hey Soul Sister. Nog 74 dagen en dan begint de strijd om de Olympische medailles in Londen. Iedere maand traint onze sportsverslaggever Erben Wennemars mee... met een sporter die naar de Spelen gaat. Maar vanaf deze maand uh, is dat iets anders. Omdat de Spelen zo dichtbij zijn, dachten wij... nee, Erben die moet gewoon elke maandag meetrainen met een Olympische sporter. En dat doet hij dus. Erben, goedenavond. Goedenavond, goedenavond Lemijn. Jij hebt er voor vandaag meegetraind met uh, kogelstoter en discuswerper Rutger Smit... En gaan we zo horen. Ja. ik vind het altijd een bizarre sport, kogelstoten. Dat, dat is het ook. Ja. dat is het ook. Hartstikke leuk was ja. het. Dat, dat zometeen maar eerst even afgelopen sportweekend en ja. dan uh, specifiek over twee mannen wilde jij het hebben. Die, die zijn gestopt. Nou ja, nou ja, en dat, gaat wat anders. Het, het voetbalspel is een beetje afgelopen. Hè? We gaan zometeen naar het naar het EK voetbal toe, maar de competities zijn allemaal ten einde en dan is het ook echt een tijdstip van waar waarbij heel veel sporters voetballers gaan heroverwegen van wat ga ik nou eigenlijk doen. En twee iconen uit het Nederlands Nederlandse Nederlands voetbalwereld. Die gaat één gaat er weer stoppen. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy stopt met voetbal. Dat is dus wel echt, echt groot nieuws. Daar ja, uh, hebben we ja. heel veel van genoten. En, uh, ja, ik vind het heel erg jammer dat, dat hij stopt. Snap je het? Oh. Um, ja, ja, ja. Hij heeft het uh, ja, ik snap het wel. Maar ik had heel graag gezien dat hij eigenlijk gewoon hetzelfde ging doen als dat wat ook Mark van Bommel gaat doen. Die gaat gewoon lekker nog een jaar een keer terug naar Nederland. Ja. Die, die gaat weer wonen in Nederland en die gaat spelen bij, bij PSV. Ik denk dat het heel erg goed is voor PSV. Um, maar dat dus, afscheid, dat filmpje, ja, wat, wat was dat? Wat een emotionele pik is het daaromheen? Hij ook, zat he? niet een beetje, te, hij zat gewoon te janken. Nee, maar ik had het kunnen zijn. Echt waar? <laughs> uh, um, uh, ja? Het is ook, uh, uh, uh, uh, hij, hij is ook echt zo. En uh, hij, hij is zo bevlogen en hij zit er zo diep in. En het, van mensen, de, ik kan me voorstellen dat de mensen denken van God, het is toch een beetje overdreven zo allemaal, want uh, ja, goed, je. Ja, want je zag die beelden, ze lieten me filmpjes zien van als zijn hoogtepunten bij Asa Milan ja. en dan muziekje eronder, en toen, nou, echt tranen liepen over zijn wangen. Maar j, ja. j, jij kent hem, ja. j, jij weet, dit is, dit is wel echt. Dit is, dit, hoe is, hij is. Dus. dit is, dit is zeker weten. Als je als je filmpje goed, goed bekijkt, dan is het ook echt. Ja. Nee, maar, uh, maar, zegt, maar dat zegt ook wel iets, iets voor, voor hoe hij is en uh, wat voor een passie hij heeft en hoeveel overgave hij heeft... Uh, wat hij gegeven heeft voor, voor zijn voetbalclub. En voor hem is het een heel moeilijk besluit om dan weer weg te gaan. Hij kiest voor zijn familie, hij komt terug terug terug naar Nederland. En uh, hij gaat er wel bij PSV spelen. En ik moet zeggen, daar hebben ze hem hard nodig. Ja, maar ik vond het ook een beetje... want hij zegt eigenlijk vrij letterlijk... ja, uh, ik heb het hier fantastisch naar mijn zin... maar ik, ik heb ook een gezin om aan te ja. denken. En die willen terug. Ik ja. vond het wel een beetje mijn hart brak. Ja? Nou ja, het is wel nou, een, ja, het is een hele heftige keuze. Natuurlijk, maar die uh, voetballers die, die reizen over de hele wereld heen. En, en, en de vrouw en kinderen die moeten het altijd maar achteraan reizen. Dat is natuurlijk wel heel heftig. Hij heeft genoeg gegeven voor, voor, voor de Nederlandse sport. Hij gaat nog één keer mee naar het EK. Ja. Nog één keertje Europese kampioen worden en dan is het <lacht> mooi geweest. Nog een keertje Europees kampioen, daar, daar laten we het bij. Ja. Laten we het hebben over jouw Olympische ambities. Of nou ja, tenminste jouw Olympische ja. getrain met de, de, de sporters. Iedere maand hè, train je bij ons mee met een sporter die naar Londen gaat. Ja. Even het rijtje waar je bent geweest: de Lisa Westerhoff, Lopke Berkhout. Judoka Henk Grol. Bij de dames Marleen van Iersel en Sanne Keijzer, bij schermer Bas Verwijlen, tienkamper Ilkos de Nicolaas, trampolinespringster Rea Lenders. En de laatste keer bij de roe roeiers van de Holland 8. Luister even mee naar een samenvatting. Gooi je komt maar over boord En dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. En dan gaan we. Woehoe! Woehoe! Urban rules. rules. Oudgrim, wat Ik kom eruit. Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Genoeg, genoeg, genoeg. Uh, Beachvolleybal. Mooie dames die een beetje spelen. in het zand. Ik vind het mooi als mensen me mooi vinden. Ja, nou, dat, uh, dat zeker. Maar... En raak me maar gewoon, gewoon raken. Zeker weten. Hoppa. Doe maar. Je krijgt geen ruzie. Goed zo. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ben je wereldkampioen sprint geweest? Kun je niet eens over 1,35 meter heen springen. Nu is het tijd voor De Salto. Eentje, de daar gaat je. Huh? hoor. Wow. Don't try this at home. Levensgevaarlijk. Goede genade, wat een arm heb jij zeg. Goed hè? Oh, lekker, lekker. Uh, jij, jij hebt nog benen, ik heb wel arm. Ja, Ook, uh, goeie, gebruik je alles, ja dat, we, dat is waar je allemaal af geweest <laughs> ja. bent. Dat is een heel rijtje. Um, uh, vanaf nu, dus elke maandag ja. bij ons, dit keer Rutger Smit, kogelstoter ja. en discuswerper. Ja, dat is een, uh, een jongen die, uh, um, die enorm professioneel is. Hij is een enorme grote kerel, waarvan je denkt: van, nou, die weet het allemaal heel zeker en is heel sterk, maar hij, hij is eigenlijk heel kwetsbaar. Hij heeft veel blessures gehad. Um, en hij was een aantal jaren geleden was hij tweede op het WK. En eigenlijk is hij het laatste paar jaar een beetje onzichtbaar geworden. Maar hij heeft zich gewoon geplaatst. En uh, hij gaat naar de Spelen toe. En hij staat er eigenlijk heel erg goed voor. Want uh, uh, afgelopen weekend hoorde ik ook dat hij hij, hij, hij hij samen met andere jongens. Ze zijn, zijn één en twee in de wereldranglijst uh, die voeren staan. Dus ze kunnen gewoon soms echt medailles halen in Londen. En het was weer leuk, het trainen. Het was zeker leuk. Luister ja. even mee. Wat gaan we nu vragen, Rutger? We gaan discus werpen. Discus werven, Geen kogelstoten? Nee, vandaag geen kogel. Alleen discus. Dus ik ga je leren discus werven. Hm. We gaan eerst een warming-upje doen. Even twee rondjes inlopen, een beetje loopscholing. En daarna uh, pakken we de discus op. Dat gaan we doen. <lacht> nou, dit was hem nog vol te houden, toch? Volgens mij loop je harder harde te piepen dan ik, hoor. Ja, nee, dat is ook. Dit is ja. ook ja. Maar jouw conditie is ook beter dan die ja. van mij. Ja. Dat is dan raar. Dus Zo'n grote kerel, dat denk ik van een enorme goede conditie, maar twee rondjes rond de atletiekbaan lopen, daar dat, dat word je al moe van. Ja, dat klopt wel. Maar jij bent, een, jij bent ook duursporter geweest. Dus ja. Ik ben een explosief atleet. Dus ja, ja ik heb, met, met duursport heb ik wel moeite, ja. Ik heb geen uh, berenconditie, ja. nee. Nou, laten we dan nu maar naar uh, jouw werk gaan. Even kijken hoor. Ik, ik neem ook wat, wat lichtere gewichten voor jou mee. Ja, dat lijkt me heel verstandig. <laughs> Hey, als er discus werpen nou helemaal niks wordt, hè? dan kun je altijd, altijd nog wel een bouwvaarder worden. Ja, met die kruiwagen. Hè? Ja. En, en, en die schijven die wat wegen en sjouwen. Ja. Ja. Maar krijg je daar nooit een opmerking over? Want jij loopt altijd... Ik, ik ken je natuurlijk al tien jaar. Ja. En dan zie je altijd lopen met gewoon een kruiwagen over het tennisveld. Ja. ja, lekker handig. Ja, we, kijken, we, we, we werpen ongeveer tien schijven ja. uh, per keer. Dus uh, we werpen tien keer en halen ze op. Dus dan is een kruiwagentje wel handig. Nou, kruiwagentje ha, weer mee. Eigenlijk is het wel een relaxed levertje zo, Rutger. Ja, is het ook. Ah. Je kunt later ook je een bouwvakker worden, maar je kunt ook tuinier worden. <laughs> ook dat nog. Ja. Ja, ik het, ja. Van alle markten thuis. Ja. En deze, deze cirkel, hoe heet dat? Uh, de ring. Oh, ja, dat is een ring, ja. Klink, klinkt vrij logisch. De discusring is in diameter 2,5 meter. De kogelring is kleiner, die is 2,13 en een half. Je weet hoe je een discus vast moet houden? Nou, laat zien. Gewoon zo, denk ik. Ja, Hij, hij ligt op, de, op, op, je, op, je, op je vingertop eigenlijk. Je houdt hem niet vast. En als je, als je hem zwaait, dan blijft hij gewoon hè, aan jou... Ja? Door de middelpuntzoekende kracht? Ja, kracht, ja, ja zoiets. Is... zoiets. En, en dan werk je hem weg. Maar Ik doe het eerst voor. Ja, goed zo. Goed zo. Nou, je legt je discus zo neer. Ik doe altijd even een voorzwaai en dan ga je naar achter helemaal. Ja. En dan werp je hem weg. Holy man. Hoe ver gooi je nou? Ik denk dat dit richting de 50 meter gaat ongeveer uitstand. Straks met het draaien komt er uh, 12 meter bij. Oké, okay. begin is daar. Begin oh. is daar. Ik, ik gooi hem toch lichtelijk iets minder ver dan jij hem <tie> gooit, Rutger. Ja, maar ja, dat, dat, dat kan toch ook niet anders. Nou, de nee, eerst, nee, eerste keer. Nee, dat keer. zou wel heel ja, slecht zijn. Ja, het zal heel slecht zijn. Maar het is wel leuk. Het is dus één, één kilo schijven. Hoe zwaar zijn de echte schijven? 2 uh, kilo. 2 kilo. Voor de vrouw is het 1 kilo. Dus je hebt mijn vrouw ja, gewicht gegeven. Ik heb jouw vrouw gewicht gegeven. Fijn is dat. Er liggen ook een paar anderhalf kilo's bij. Oh, okay. dus dat is toch een beetje dat ik toch niet helemaal. Uh... Dat is iets meer mannelijk. Iets meer mannelijk. <laughs> nou, flikker op met die 1 kilo oh, ja. anderhalf, ik anderhalf. Ik wil meteen anderhalf. Het wil een beetje mannelijk zijn. Anderhalf keer ronddraaien. Anderhalf keer ronddraaien. En dan dat ding gewoon aan het eind wegflikkeren. Ja. Ja. Oké, oké, oké. Het begin is daar. Ja, dat was in ieder geval in de goede richting. Het is in een richting. Het is niet in een net in ieder geval. Echt, maar dat is een complex hè? Het is niet alleen maar het bovenlichaam. Je moet, je moet ook een beetje uit je, benen, uit je benen werken. Ja, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat was je beste. Ja. Ik val me eigenlijk best wel tegen, wat Ja. Bent. Kijk, het lijkt zo makkelijk omdat het uh, allemaal zo soepel uitziet bij ons. Maar je moet er wel wat voor doen. Ja. Komt niet, uh, kom niet zomaar. Ja, volgens mij was dat mijn verste ook. Nou, goed gedaan. Ja, toch? Mooie training. Ja, ik vond het echt te gek. Ja, ik vond het leuk dat je erbij was. Ja, te Lekker. gek. Ja. Succes in Londen. Ja, zeker, zeker. Gaat goed komen. <laughs> Het mooiste, het mooiste is dat hij de hele tijd blijft heigen, Terwijl jij klinkt heel, heel fris en vrij. Ja, maar dat is, hij is echt een, een krachtatleet. Die zijn, ze hebben dus gewoon geen conditie. Nee. Hij is 130 kilo. Maar is hè? hij, is hij vet met Helemaal niet. Het is nee. een enorme atleet. En ja. daarom is hij ook anders dan zijn concurrenten. De Amerikanen zijn veel, veel, nou, die zijn veel logger. Hij is echt een, een hele grote, uh, mooie, mooie atleet. Um, en het is zo'n technische oefening. Ik, ik heb uh, andere dingen gedaan. Dat is techniek vielen al die andere sporten maar eigenlijk enorm mee. Ja. Maar dit was echt heel erg moeilijk. Je moet anderhalf keer om je, om je, om je as heen draaien. Ja. En dan moet je ook nog weten van waar je hem heen moet gooien. Wanneer je, je kracht moet zetten. Het heeft zoveel timing en zoveel techniek. En dan met zo'n heel groot lichaam. Waar, waar, waarbij het alleen maar moeilijker maakt. Want hij is alleen maar kracht. Erben, dankjewel. Volgende week dan ga je mee met de hockeydames. Hè? Ja. Dat is leuk. <laughs> dat is leuk, ja, dat geloof ik graag. Ja. Um, trouwens, het filmpje van Rutger Smit moet ik even niet vergeten te zeggen. Facebook.com slash BNN Today. En daar zie je wat een beer van de kerel dat is Erben, dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. To all of you, I have a simple message. Hold on a little longer. A better America begins tonight. Je ja, hoort de Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul. En de vraag is, stopt hij nou of stopt hij nou niet? Michiel Vos, onze man in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was niet Ron Paul, hè, Willemijn. Dat was onze eigen Dat was Mitt Romney. Romney, ja. Nee, niet dat ik nou in de positie ben om jou te verbeteren... maar ik dacht dat het <laughs> nou, ja. heel handig voor de luisteraar. <laughs> ja, excuses. Excuse. Heel goed, Michiel. Nee, ja, God. Nou. Dat was dus mid Romney. Maar ja, de vraag het mooie is, is, was uh, natuurlijk dat hij hier mooi en beter Amerika belooft. Dat is toch prachtig? Dat dat zomaar kan in Amerika. En dat krijgen we nu. Juist, dat krijg je. <laughs> Als je op hem stemt over vijf maanden. Ja. Want het verhaal is, Ron Paul is net gestopt. Die andere kandidaat die nog over was. Juist, yes, ja. Inderdaad. Er waren altijd nog zeg maar drie mensen die het hem moeilijk maakten Mitt Romney. En dat was Newt Gingrich die stopte, Rick Santorum stopte. En toen was er altijd nog Ron Paul, die wat eigenzinnige... Buiten de Republikeinse Partij. om zelf opererende kandidaat. waar niemand eigenlijk vat op had. maar die wel heel populair was en is. bij een. zeg maar. minderheid van Republikeinse kiezers. die niks moeten hebben van overheid. die Libertijnse gedachten goed nastreven, uh -huh. et cetera. Ron Paul was al. en is al heel lang. hun kampioen. en die man stopt er nu mee. dat wil zeggen. hij stopt met campagne voeren. in de nog overgebleven staten. waar nog niet is gestemd in de Republikeinse voorverkiezingen. maar hij wil nog wel. ...via allerlei gedelegeerden het partijprogramma beïnvloeden... ...dat straks officieel wordt vastgelegd op de conventie in Tampa, Florida. En dat betekent hij wil nog iets kunnen uitoefenen op, op het beleid dat, ja, dat nou Romney dat gaat is, uitdragen? dat is een beetje is een goede vraag en is een moeilijk antwoord. Meestal heb je het meeste invloed als je de nominatie uh, uh, voorverteert. Dat lijkt me, ja. Mitt Romney gaat het voor het zeggen hebben, maar... Niet alle gedelegeerden worden gewonnen door Romney. Want sommige van die voorverkiezingsstaten... die kennen niet het systeem van winner takes all. Hè, dus als je de meerderheid hebt, krijg je alle gedelegeerden. Nee, die zeggen... Als jij 40% hebt, dan krijg je 40% van de gedelegeerden. Nou, En die gedelegeerden die gaan weliswaar op de conventie stemmen voor Mitt Romney... als hun vlaggenhouder richting uh, Barack Obama, Als mm -hmm. hun presidentskandidaat. Maar die gaan op andere zaken ook stemmen, namelijk over het partijprogramma. Hoe gaat het partijprogramma, het officiële programma waarmee Romney partij... Een campagne gaat voeren in, in september en oktober. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, ja dus op die manier we... probeert Ron Paul tegen zijn gedelegeerden die eigenlijk voor hem zijn: te zeggen: Nou, weet je wat, als jij nou doet ja. wat ik wil, dan kan ik nog een beetje invloed uitoefenen. Ja, en... Ja, die achterdeur, zeg maar, wil die invloed hebben. En hij vertegenwoordigt een zekere, laten we onafhankelijk geïnspireerde stroom binnen de Republikeinse partij. Het, de, zeg maar, de elite wil er nooit zo heel veel van weten. Het establishment wil nooit zoveel te maken hebben met deze Ron Paul. Maar hij is wel populair bij wat, ja, wat ik al zei, wat onafhankelijk denkende ja. Republikeinen. En en waarom gooit hij nou naar... eigenlijk de handdoek in de ring? Uh, hij denkt, laat maar zitten, het heeft toch geen zin tegen Romney? Geld. Het is allemaal over money. Als het geld niet meer binnenkomt, als je geen het is een beetje kip-ei-discussie, maar als je geen overwinningen hebt, dan komt er geen geld binnen. En als je geen geld hebt, dan heb je geen overwinning, want dan heb je geen geld om advertenties te plaatsen, commercials op televisie te laten zien. Dan heb je geen geld om campagne te voeren, want al die mensen. Je moet zelf in een bus van dorp naar dorp en van mm -hmm. stad naar stad. Maar je moet ook je campagne-medewerkers betalen. Je opiniepeilers, je mensen die op de deur kloppen. Die moet je al dan niet betalen. Mensen die telefoneren, et cetera. Dat gedoe, dat kost allemaal geld. Dat zijn, je moet het gewoon zien als een bedrijf. als een bedrijf met lopende kosten. En daar gaat elke dag geld uit. En als er geen geld binnenkomt, dan zeggen financiers: lees Van je donoren. Ja. Het is mooi geweest. Afgelopen. Dus dat betekent Romney nu de enige officiële kandidaat. Die gaat het dus opnemen ja. tegen Obama. Dat ja. klopt, hij is nu de enige. En dan wordt een mooie strijd, denk ik. De conservatieve eh, Romney tegen... Nee, lang <laughs> krijgen we dit geketter de hele dag. <laughs> ja, goed. Ga gaan je vast nog heel vaak horen. Michiel vast dank even voor dit hele snelle nieuws... Dus over de laatste Republikeinse presidentskandidaat, Ron Paul. Tenminste, degene die het nog opnam tegen Romney... is dus officieel gestopt. Nu is Romney de man. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Gert -Kluk. De Griekse president Papoulias zet in op de vorming van een zakenkabinet. Morgen praten de partijen verder en dan schuift ook Syriza aan. Deze linkse partij is fel gekant tegen de miljardenbezuinigingen en ziet ook niets in een zakenkabinet. Als het overleg morgen zonder resultaat blijft, moeten de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus. Er komt een eind aan de massale hongerstaking van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen. De directie van het Israëlische gevangeniswezen bevestigt dat er met de gevangenen een akkoord is gesloten. Israël heeft toegezegd dat de administratieve detentie van Palestijnen niet meer keer op keer zal worden verlengd. Mensen met een administratieve detentie zitten vast, zonder dat er een aanklacht tegen hen is geformuleerd. Vaak zitten ze ook in eenzame opsluiting, is er slechte medische zorg en mogen ze geen familiebezoek ontvangen. En de Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul staakt dus zijn campagne. Ron Paul is de laatste overgebleven tegenkandidaat van Romney. Het lukt hem niet om het Romney moeilijk te maken. Hij haalde maar 104 gedelegeerden binnen, terwijl Romney 966 heeft. Er zijn 1144 nodig om de republikeinse nominatie in de wacht te slepen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in november. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, je hoort het net van Gert Kluk. Morgen dan komen alle partijen in Griekenland bij elkaar... om te kijken of ze er dan toch nog uit kunnen komen. En ik praat er even over met Bruno Tarsago in Griekenland. Bruno, goedenavond. Goedenavond. Correspondent van VRT. Um, ja, alle partijen schuiven aan, behalve eentje. De neo Gouden Dageraad. Um, en dan is de bedoeling dat er zo, een soort regenboogcoalitie komt met al die partijen erin. Uh, ja, dat is in ieder geval de bedoeling van Papoulias. Hij gaat nog een allerlaatste ultieme poging ondernemen om uh, iedereen over de streep te trekken. Uh, want het is in het opperste belang van Griekenland om een uh, regering te vormen. Mm -hmm. En uh, ja, het is dan maar de vraag wie daarin wil gaan. Dus uh, Syriza heeft vandaag al laten weten dat ze zeker niet in een regering willen met Pasok en Nea Democratia. De partijen die verantwoordelijk worden geacht voor het uh, zware besparingsbeleid van de voorbije twee jaren. Uh, de communistische partij die wil zeker niet in een regering, die wil gewoon met niemand samenwerken. Dus ja, dan blijven er eigenlijk niet veel opties meer over. Dan heb je nog de partij Onafhankelijke Grieken, die misschien over de streep kunnen worden getrokken, maar op dit ogenblik is dat helemaal niet duidelijk. Dus als ik jou zo hoor, dan is het uh, zeer onwaarschijnlijk dat ze daar uitkomen. En dan, je hoorde het net al uh, de nieuwslezer Gert Kluuk zeggen, dan gaan, zetten ze in op een zakenkabinet. Uh, dat is een uh, optie die vandaag is geopperd. Uh, we hebben het een uur of twee geleden voor het eerst gehoord. Dus dat zou dan een soort regering zijn waar allerlei uh, persoonlijkheden, zoals dan hier in Griekenland wordt genoemd, ...zullen worden opgenomen. Mm -hmm. uh, dat kunnen economen zijn, dat kunnen universiteitsprofessoren zijn... ...dat kunnen juristen zijn. Het is niet duidelijk wie het zou zijn... Uh, ...maar de grondwettelijkheid van een dergelijk zakenkabinet wordt in vraag gesteld omdat zoiets helemaal niet wordt voorzien door de Griekse grondwet. Het was al heel erg moeilijk om de technocraat Papadimos aan het hoofd van een regering te krijgen. Dus een volledig zakenkabinet, dat zal wellicht nog veel moeilijker worden. Maar je zegt, dat het is niet echt grondwettelijk. Mag het niet in Griekenland? Of alleen onder bepaalde voorwaarden? Uh, er staat helemaal niks van uh, in de grondwet. Dus dat is het probleem eigenlijk. Je kunt niet zeggen dat het niet grondwettelijk is, maar je kunt ook niet zeggen dat het wel grondwettelijk is. Nou, dan dus, mag het, uh... zou ik zeggen. Ja. Toch? Ja. <laughs> En je hebt natuurlijk Venizelos die een specialist is, dus die zou misschien wel op de een of andere manier iets kunnen verzinnen om dat toch grondwettelijk te maken. Ja. Maar als ik een persoonlijke inschatting mag geven, dan denk ik dat deze optie ook helemaal op niks zal uitdraaien en dat we echt wel naar nieuwe verkiezingen zullen gaan. Nee, dan zijn ze lekker uit daar, naar nieuwe verkiezingen. En die zouden dan worden gehouden op? 10 of uh, 17 juni. Ja. En uh, ja, dan uh, is het, zoals het er nu naar uitziet, volgens de laatste opiniepeilingen, zou Syriza dan de grootste partij worden en dan die 50 bonuszetels in de wacht kunnen slepen, waardoor ze toch wel een vrij sterke onderhandelingspositie hebben. Dus dat eigenlijk, denk jij, is de, is de, de meest voor de hand liggende optie. Geen uh, Oranje Coalitie en ook geen Zakenkabinet, maar gewoon nieuwe verkiezingen op 10 of 17 juni. Ja, daar zit het op dit moment het meest naar uit. Goed, we gaan het morgen zien, want daar komen ze bij elkaar. Dankjewel, Bruno Terzago van de VRT. Ja, graag gedaan. Zo meteen, hoe zit het toch met die oranje gekte? Waar is die? En hoe kan het dat het vier jaar geleden veel erger was? Lorelei. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ik heb in deze uitzending nou al 40 keer gezegd. Waar blijft die oranje gekte? Daar hebben we het over. Het EK voetbal begint over 25 dagen. Maar de oranje koorts is, nou ja, voor veel mensen ver te zoeken. De oranje producten die vliegen naar niet bepaalde winkel uit. De straten hangen niet vol met oranje vlaggetjes. En die oranje ton die zie ik ook gewoon bij de bakker liggen. Dat was uh, heel anders vier jaar geleden, schijnt het. Toen uh, was de oranje gekte toch echt wel ietsje eerder losgebarst. En de vraag is, hoe komt dat? Joop Holla is van het onderzoeksbureau GFK. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt onderzoek gedaan naar die oranje gekte. Jokko de Wit, oprichter van de Oranje Camping. Goedenavond. Goedenavond. En Zandra Dries Roelfink. En jij hebt vandaag jouw EK-hit gepresenteerd. tenminste, heer, Goedenavond. Maar uh, de, de, de hitte moet het natuurlijk nog even worden. Maar alvast ja. uh, <laughs> daar ga je vanuit, neem ik aan. Ja. Daar gaan we dus. vanuit. Goedenavond. Ja, ja, goedenavond, ja precies. Um, um, eerst even, uh, Joop. Klopt ja. het uh, wat ik zeg? Is de Oranje gekte nog niet losgebarsten? Uh, het ligt in ieder geval op een lager niveau als vier jaar terug. Uh, toen hebben we. Uh ongeveer op hetzelfde tijdstip ook onderzoek gedaan... Mm -hmm. bij zo'n 10.000 uh, consumenten. En het blijkt dat het ja, toch op een iets lager niveau is. is. Ja, we ja. hebben het zo meteen over hoe dat kan. Uh, Joko de Wit, jij hebt vandaag uh, Oranje Campings gepresenteerd. Jij vindt natuurlijk dat dat wel al ontzettend is losgebarsten. Nou, ik, ik, ik vergelijk het een beetje met, uh, met twee jaar geleden... vlak voor het WK... Uh, en mijn gevoel is dat het in ieder geval meer is dan toen. Ja. Uh, of dat over vier jaar geleden ook zo is, dat, dat durf ik inderdaad uh, niet te zeggen. Ja, Zuid-Afrika was natuurlijk helemaal ver van onze bedshow. Ja, dat klopt. Ja. En Dries, wat jou betreft, uh, is het uh, al losgebarsten of nog niet echt? Wat mij betreft is het vandaag losgebarsten. Maar uh, <lacht> inderdaad, ik stond vanmiddag op de Alder Kuip. Uh. en ik heb daar mijn single gepresenteerd. En dan merk je inderdaad dat uh, de oranje gekte... ja, is, is er nog niet helemaal. Nee, ja? Ik had daar ook moeite om... Uh, ja om mensen echt te, te binden eraan. En die zeiden, oh, dat zie ik straks wel, die, uh, die EK die komt er wel aan. Maar ja. dan kom je thuis en dan zie je dat het Nederlands wel zich uh, vandaag verzameld heeft. Ja, dan denk ik, ja we gaan wel beginnen nu. We gaan wel beginnen, ja. En jij stond daar dus vandaag op de Albert Kuipen je nieuwe EK-single te presenteren. dan hebben we natuurlijk een stukje van Oeh, roept heel Oranje. Oh, hey. Het is wel een lekkere kraker, Dries. Ja, en het heeft een beetje de Oekraïense klanken hè, en dat ritme. Ja, de balalaika zit erin, dus uh, we hebben erover nagedacht. zit er allemaal in, ja. Staat jouw agenda nou ook al vol met boekingen? Er staan er een aantal. Er zijn natuurlijk, uh, wat veel gebeurt in Nederland, is dat men in een sporthal bijvoorbeeld... Uh, gezamenlijk naar zo'n wedstrijd gaat kijken. En dan is het wel leuk om net voor zo'n wedstrijd uh, even op te treden. Ja. ja, maar er staan er wat in, hoor ik je zeggen. Dat klinkt niet alsof je helemaal vol nee, bent. Nee, daar kan nog veel meer bij. Ja, ja, dus jij merkt het ook wel, die, uh, die oranje gekte... die er nog niet helemaal is losgebarsten. Joop, jij hebt daar dus onderzoek naar gedaan. Um, ja, voor de hand liggende reden, maar het is gewoon zo. Uh, een van de redenen is, Oekraïne is gewoon wat ver weg. Ja, Oekraïne is heel ver weg, dus uh, vier jaar terug was het Oostenrijk en Zwitserland. Dus we weten nog de pleinen in Bern en Basel. Ik ben er zelf ook geweest. Ja, ik ben ja er en ook dan, geweest. Ja, ja, fantastisch. En dat, dat alleen al de voorbereiding, er naartoe gaan. En ja, daar vreug je in feite. Nu is dat wat verder weg, toch Oekraïne. En is dat wel een Oranjeplein? Vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar. Nou, dat weet, uh, weet uh, Jokko dan weer hier. Hmm. Nou, sterker nog, uh, ik denk dat het het grootste Oranjeplein uh, ooit gaat zijn. Uh, zelfs groter dan in Bern. Uh, niet zozeer omdat daar uh, meer dan 30.000, 40 40.000 Nederlanders uh, gaan zijn. Uh, maar wat het feit is, is dat uh, de kleur oranje in de Oekraïne best wel wat betekenis heeft. Uh, en dat met de oranje een, met... revolutie. Juist. Ja. Uh, die begonnen is in Garkov. Uh, maar als met name de mensen daar uh, oranje shirtjes gaan aantrekken... en, uh, en achter het elftal gaan staan... en dan krijg je het, het, het vrijheidsplein, wat het tweede plein uh, ter wereld is. Uh, 750 meter lang, oranje. Ja, ja. Maar dit, het, het, als je het vergelijkt met uh, wat jij net zei, het WK... Uh, daar, de Oranje Camping dat was nog moeizamer vol te krijgen. Het is logisch nog verder weg. Maar Zwitserland-Oostenrijk was weer veel gemakkelijker. Ja, Toen was uh, je nu al veel verder qua kaartverkoop. Ja, absoluut. Uh, uiteindelijk hadden we in, in Zwitserland uh, bijna 5.500 uh, gasten. Uh, in Zuid-Afrika zijn het uiteindelijk uh, 2.000 geweest. Dat kwam wel omdat we nog, uh, bij de finale nog 400 mensen heen en weer konden brengen. Uh, en nu zitten we ongeveer op 1200 mensen. Uh, dus als je dat nou ja, vergelijkt, zeg maar, dan is het in ieder geval groter dan, uh, uh, dan Portugal. Uh, groter dan Zuid-Afrika. Uh, Zwitserland zullen we dit jaar niet halen, is wellicht het, wel in Polen. Het is ook, precies, maar dan moeten we de kwartfinales halen. Ja. ja, als we eerst in de pool worden spelen we in uh, Gdansk en vervolgens de halve finale in, in Warschau. Ook daar gaan wij een uh, camping uh, opbouwen. Uh, worden we tweede in de pool dan spelen we in, in Warschau. Uh, vervolgens moeten we dan door naar Donetsk en daar kunnen we helaas geen camping bouwen. De finale hm. uiteraard wel. De tweede reden, um, uh, uh, uh, uh, uh, sorry ik haal al jullie namen al die Jezus. Ja. Joko Joop, Joop bedoel ik, Joop, Joop, Joop, Joop, Joop, Joop. Holla. De tweede ja. reden is, dat is dus wel een aardige reden... De, voor het uitblijven van die oranje gekte is... Ja, het, het is een te spannende eredivisie, of het was een te spannende eredivisie. Ja, dat heeft voor een stukje afleiding gezorgd. Tussen ja, zes ploegen die op een gegeven moment kampioen konden worden. Uiteindelijk toch Ajax die met voorsprong toch uh, eerst is geworden. Maar dat heeft toch veel afgeleid in feite uh, van het uh, EK wat uh, komen ging... En dat heeft uh, waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Uh, dat het nu langzaam zeker moet worden opgebouwd. Maar hadden we vier jaar geleden dan zo'n tergensaie... Uh, ja, toen was PV. met kop en schouder. Uh, was op dit moment uh, was, was al heel snel in feite kampioen. Uh, dus daar staat veel minder spanning in. Dus mm -hmm. dat heeft daar in ieder geval ook een rol in gespeeld. Ja, ja. en dus nu, nu dachten mensen... Ja, ik, ik vermaak me gewoon nog wel even met nationale voetbal. Ja, er was zoveel te doen en zoveel kanshebbers. Dus ja, dat, daar werd veel over gesproken. Dus uh, het ging over de divisie in plaats van... Uh, uh, over het Nederlands elftal. Ja. Dries, um, we hebben het net over um, de, de, de competitie. Merk jij dat zelf ook als je met mensen spreekt? Die, jouw omgeving ja, absoluut. vast van voetballingverhebbers? Ja, Het was een abnormaal spannende competitie. De beslissingen zijn allemaal net gevallen... En men denkt nog puur uh, ja, in het nationale voetbal. Je moet het Nederlands al, al zien spelen, al is het een oefenwedstrijd. Dan raak je in de sfeer, je moet de jongens interviewen, je moet Van Marwijk op tv zien. Het moet een dagelijks item worden en, en, en dan komt het pas los. Ja, maar ja, die, al die oefenwedstrijden moeten volgens mij ook nog losbarsten, toch? Ja, dat gaat nu gebeuren. En uh, ja, dat, dan is het ook afhankelijk. Ik, uh, ik kan me nog zelfs herinneren, in, in, helemaal in 1974, toen er een belabberde oefencampagne werd gespeeld. Dat ja. de, de, de spelers werden amper uitgezwaaid. En toen ze daar in Duitsland aankwamen, toen ging het pas leven, toen ze die eerste wedstrijd tegen Uruguay wonnen. En uh, uiteindelijk hebben we daar de finale verloren. Maar... Je voelt, het moet nog gebeuren. ja, de, de laatste oefenwedstrijd die we nu hebben gespeeld. was. kijk even omheen, heren. dat was toch verlies van met 3-0 van uh, Duitsland, toch? Volgens nou, mij hadden we winst nog een tegen Engeland met 3-2. Ja. Oh, dat was wel goed. Maar goed, die, die 3-0 hm. tegen, tegen Duitsland zit dan in mijn hoofd. Ja, maar die dus was goed. Die, maar die was goed. Die was ja? goed. Ja, ja, ja daardoor voor. zijn ze extra getergd. Dus. <laughs> ja, ongetwijfeld. Ja, en een 0-0 tegen Zwitserland daarvoor. Dus ja, dat was allemaal magertjes. Ja. Wat, wat ik me afvraag, Joop. Uh, dat hebben jullie ja. vast ook onderzocht. Ik zou denken dat de economische crisis er ook wel iets mee te maken heeft. Doordat mensen denken, ja ik ga, ga me niet zo ver weg natuurlijk, kost me alleen maar geld... en ik ben ook een beetje depressief... en ik heb helemaal geen ja. zin in, dat oranje gevoel. Nou ja, niet zozeer dat oranje gevoel. Dat werkt eerder positief, heb ik het idee... omdat minder mensen op vakantie gaan door de crisis. Uh, besluit men uh, thuis te blijven... en dan uh, uh, eventueel via uh, sport, uh, via de EK of de Olympiërs Spelen dat uh, te gaan volgen. Dus dat zou eerder positief als negatief moeten werken, schat ik. in. Ja, maar dat is tot nu toe nog echt niet zo. Wat, nog of, niet, nee. Nee. En dat lijkt me ook een verklaring trouwens. dat er, um, Ik zie nog helemaal geen acties in supermarkten. Heb je dat onderzocht? Uh, ja, de eerste is begonnen. Uh, uh, twee jaar terug hadden we zo'n veertien supermarkten die meededen. Dus ja. het, het zijn er steeds meer. Maar uh, twee jaar terug om deze tijd was bijvoorbeeld Dirk van den Broek... was er volop bezig. Uh, Bas van der Heijden, Tigros. Uh, uh, Plus was toen al bezig en op dit moment is alleen de co-op... en die maakt wel reclame op tv, maar de grote supermarktketens... moeten nog gaan starten. En ja, die wachten eigenlijk op, tot op het laatste moment... want dat onderzoek is wel gebleken, dat uh, kort en krachtig beter scoort... wat betreft extra omzet genereren als een langlopende spaaractie. Ja, ja. Dus ze hebben, die hebben geleerd van vier jaar geleden al, de supermarkten... toen zijn ze misschien iets te vroeg begonnen. Ja, te vroeg gepiekt. En je moet op het juiste moment pieken. Dat geldt ook voor Oranje, maar dat geldt ook voor de supermarkten... met hun acties. Ja. Juist. En op het juiste moment ook met een single komen. En daarom ben ik nu uh, een tikje <laughs> aan de toegepiek. <toekenkamp>. <laughs> ja, Dries, die stapt vast in het gat. Die denkt, ja, het is nu of nooit. Ja. Volgens mij is dat ook de Champions League finale die nog uh, gespeeld nog moet worden. Wat ik vroeger begreep bij alle, alle nou ja, marketingpartijen... die rondom de camping uh, begangen... is dat dat voor heel veel partijen zeg maar, een soort van momentum is. Als die geweest is, dan kunnen we onze acties uh, gaan inzetten. Aanstaande zaterdag, hè? Dan is, is die. Ja. Ja. Dus ja. Dan, dan, dan barst het los. Daarna, uh, Joop, de, de supermarktacties... Uh, ja, het is altijd afwachten wie er, wie er uh, als eerste komt. En, uh, maar ja, de, de grote supermarktketen is altijd Albert Heijn. Daar wordt veel van verwacht. En die kwam uh, twee jaar terug pas op, uh, op 7 juni uit mijn hoofd gezegd. Dus dat was heel erg laat. En ik verwacht dat ze deze keer ook de laatste zullen zijn uh, die met een actie gaan komen. Is het al duidelijk wat zij gaan doen? Want dat is natuurlijk elk jaar een enorm spektakel wat Albert Heijn gaat doen. Nee, dat hoort erbij om dat geheim te houden. Dus dat mag onder geen beding uitlekken. Want dat is een beetje uh, ja, het mediacircus wat erbij hoort. Maar leuker dan de wuppies wordt het niet, hè? Nee, ja, het, het, het zal in ieder geval oranje worden, denk ik. En, uh, ja? Ja, en, maar voor de rest is dat afwachten, ja. Wat, nee, wat, nogmaals, je hebt onderzoek naar gedaan. Wat is nou het, de grootste bijdrager aan het oranje gevoel? Wat telt het zwaarst? Uh, uiteraard het, het succes, het samen kunnen vieren... het er samen over kunnen praten, bij familie naar nou, gaan kijken. Ja, oké, okay, maar, uh, maar vooraf? We moeten We moeten eerst nog even beginnen. Ja, uh, ja, dat is gewoon het toch Nederland in actie zien op een gegeven moment. De spelers komen nu bijeen. Uh, maar ja, het zijn nog niet de sterren van het Nederlands elftal die bijeen zijn. En uh, zo snel dat het geval is, en dat is uiteraard wat net al werd aangehaald, wellicht na de Champions League. Ja, dan gaat het pas echt leven. Dus eigenlijk vanaf dit weekend dan gaat het helemaal losbarsten. Dries, hoe, hoe, hoe ben jij erin? Ben jij, ben jij over, loop jij over van het oranje gevoel? Of nog niet nou, echt over? Ik, ik? heb zelf uh, ooit betaald voetbal gespeeld. Dus ik, ik volg voetbal uh, op de voet. Ik heb net weer even naar de uh, VI zitten kijken. En dan merk je ook, uh, dan gaat het zijdelings nog over het Nederlands helftal ook daar. De grote vraag blijft toch van, uh, hè, dat vraagt iedereen zich af... gaat Huntelaar samen met Van Persie spelen? Daar gaat het over. En dat vindt iedereen van wel. En wat vind jij, Dries? Wel of niet? Ja, daar ja, kan hier bijna niet meer omheen. Hè. Je zal ze een plekje moeten geven en dat gaat ten koste ja, misschien van, uh, van de vaart. En misschien zelfs van, uh, van Snijder, dat weet ik niet. Maar die zijn allebei in, in bloedvorm en Huntelaar die scoort zoveel. Ja, Voor mij kan je daar niet meer omheen. Van Persie en Huntelaar alle twee, wat zeg jij ook? Ja, ik vind het wel een mooie analyse. Ik denk niet dat Snijder er af zal vallen, maar uh, ja, Van der Vaart moet toch misschien wel een beetje vrezen. Ja, Joop. Uh, ja, ik zou ook voor beide gaan, maar wellicht dat, dat in mijn ogen zou kuit dan, dan kunnen snu, sneuvelen. Dat boten. hoor ik meer, want ik ben, ik ben ja. me een beetje aan het, aan het voorbereiden en ik praat met, hier en okay. daar met, wat, met wat vrienden en iedereen roept de kuit eruit. Ja. Nee, maar zeker tegen Duitsland en Portugal, dan uh, heb je kuit uh, heel hard nodig. Heren, uh, het moet nog, bij mij ook nog een beetje, een beetje, een beetje losbarsten. Wat, uh, wat is er aan te doen? Nou ja, boek je reis naar Oranje camping en kom langs. En dan kun je in ieder geval vast je reis gaan voorbereiden. Nog maar maar de kruid zou ik zeggen. Zet de plaats van Dries op, zou ik zeggen. Zien, en dan, ah, dan nog even een stukje speer. Dries. Gooien, gewoon omdat het kan. Kijken of de regisseur <laughs> hem nog bij de hand heeft. Ik kan er verder nog bij vertellen. is roetheel oranje. De... Ah, lekker. We ja, worden kampioen, daar is een uitgemaakte zaak. Oh, roetheel oranje, een We het net over geheime houding, ja. maar over een, week, uh, over een week zullen jullie nog uh, even aan mij denken, want dan komt uh, de aap uit de mouw bij dit liedje. Oh, wat is, nou, een, uh, <lacht> wat is dat voor een spannend cliffhanger, Dries? Ja, wat zou je ja. daarbij denken? Ja, dat komt wat zou de er aan een liedje vast kunnen zitten? Optreden met Johan Derksen. Ah, oh, zit jij in die uh, <lacht> reclame van die grote supermarktketen? Ik mag hier uh, absoluut niet zo, maar, niets, zeg maar over een week zeggen. denken jullie, hey, nou je, valt mijn kwartje. Ja. Ja, maar je ontkent ook niets. Maar gaan we je ook nog nee. zien in uh, Oekraïne, uh, Dries? Ik hoop het. Dat is goed, jongen. <laughs> ja. Goed, als het aan uh, Joop Holla, Joko de Wit en Dries Oelvink ligt, barst het nog vanavond los, los. Maar in ieder geval dan zaterdag na de finale van de Champions League. Heren, dank. Graag dank je. avond dan. Sunday hebben. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Dat is vandaag als eerste voor topontwerper Hans Ubbink. Zonneschijn. Ik verlang er al de hele winter naar en heb me nooit gerealiseerd dat het ook zwaar kan zijn. Op dit moment ben ik op de set van verliefd op die pizza. En ik zie iedereen zweten. Want die staan hier 12 uur lang in de hete zon. Je moet oppassen bij je verwendt. En dan de Groningse burgemeester Peter Rewinkel. De invoering van de Wietpas heeft niet tot grote problemen geleid, was vandaag in het nieuws. Toch is het de vraag of dat echt zo is. In Groningen komen maar 4 op de 100 bezoekers van een koffieshop uit het buitenland. Van 96 anderen zullen tientallen koffieshopbezoekers geen WIPAS willen aanvragen. En dan verplaatst de handel zich naar de straat. En dat is het probleem dat de WIPAS wel degelijk veroorzaakt. En als laatste oud-campagneman van de PvdA, Charlotte Esajas. Vandaag heb ik met interesse gevolgd op Twitter hoe het akkoord van de Koenderscoalitie nou moet heten. Ik heb lenteakkoord lang zien komen, wandelgangenakkoord, partijen akkoord, zelf nog renteakkoord. Maar ik heb begrepen dat Twitter er nu uit is. Het heet vanaf nu Tafkak. Dat staat voor <laughs> de akkoord, known as Koenhoos akkoord <laughs> Dankjewel, Dank je, Die houden we erin. Dit was het weer. BNN 2 voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Kan je ons niet missen Onderwijl op onderwijl. Twitter.com slash BNN Today of Facebook. Facebook.com slash BNN Today. En daar vind je trouwens ook het uh, filmpje van Erben Wennemars met die 130 kilo zware discuswerper. <laughs> Zeer de moeite waard. Um, Zometeen langs de lijn met 12 peperstraten. Veel plezier met hem. En. En. <tie> Zo, kopje thee. Lekker onderuit. Even helemaal niets. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent. Specialisten lekker zitten. Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2012. Tonio van AFTH van der Heijden. Een aangrijpende compositie over de tragische dood van zijn kind. Een boek met een bijzondere plek in ons hart en in onze winkels. Libris. Boeken van vlees en bloed. De grootste collectie in alle stijlen. Van klassiek tot modern. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent. Specialisten in lekker zitten. De natuur, dat ben jij. En de aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk... Zelf gebruik ik groene stroom en ben ik gaan bankieren zonder papieren. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl/slash 50manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Natuurfonds. Ik ben Harm Edens. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Dit is Radio 1.